11 uur. Mariet Krol met het NOS journaal. Amsterdam krijgt toch een Holocaust namenmonument. Buurtbewoners zeggen dat ze geen inspraak hebben gehad en dat het monument te groot wordt. Maar de rechter heeft bepaald dat het er toch mag komen. Op het namenmonument in het Weesperplantsoen komen 102.000 namen van Holocaust slachtoffers. De overheid betaalt een steeds groter deel van de kinderopvang. Van de kosten die ouders kunnen declareren betaalde de overheid in de eerste vier maanden van dit jaar bijna drie kwart terug, meldt het CBS. Vorig jaar werd er 2,6 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd, 4200 euro per gezin. Dit jaar wordt dat waarschijnlijk meer, omdat de overheid het budget voor kinderopvangtoeslag heeft verhoogd. In een winkelcentrum in Landgraaf hebben dieven vanochtend vroeg een geldautomaat opgeblazen... Er is veel schade aan het bankfiliaal en aan ruiten van omliggende winkels. Een deel van de omgeving is ontruimd. Mogelijk is een deel van de explosieven in de automaat achtergebleven. Het winkelcentrum blijft daarom voorlopig dicht. De directeur van de GGZ-kliniek in Den Dolder... vindt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Michael P. niet genuanceerd genoeg. P. is de moordenaar van Anne Faber en hij zat ook in de gevangenis in Vught... En in het rapport staat niets over gewelds- en drugsincidenten... waarbij P. betrokken was. Volgens de directeur van de kliniek in Den Dolder is dat niet raar... omdat zulke incidenten in een gevangenis niet altijd ernstig zijn. En India heeft de laatste videobeelden van een groep omgekomen bergbeklimmers... op Twitter gezet. De acht klimmers kwamen in de Himalaya om het leven... waarschijnlijk door een lawine. Bij hun lichamen werd een camera gevonden de Indiaanse politie hoopt dat de beelden meer kunnen vertellen over hoe de klimmers om het leven zijn gekomen. Het weer in het noordoosten misschien nog wat regen, maar verre geregeld zon. 16 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Verwaarde spraak, lamme arm. Toch? Mol spraak arm, beroerte alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit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 Zo Sorokin, die met rozen pak bij, en die leek precies op een juchtkik van mij. Weet je nog wel alweer? Oh, Wij kikten al ze leuke dingen.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 Een lied uit 1915, geschreven door een Nederlandse liedzanger Louis David. Hij is geschreven op het originele nummer Seaside on the Brain... van de Britse componist Herman de Ravski, dat Davids op een buitenlands liedjesbeurs aanschafte. Het lied werd in eerste instantie bekend als onderdeel van de revue... Loop naar den duivel, waarin Louis en Henriette David het zongen. Het zou zoals meer liedjes van Davids in Nederlands uitgroeien tot een evergreen. Het lied verhaal van een familie die met een mooi weer aan het strand van Zandvoort gaat... U maken. Nu gedaan door het Jordaan cabaret, Kabaret moet ik zeggen: met We gaan naar Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Alpha's de strooie goed en moe, haar voor de dag.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 Van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren zand voor want je vindt er meer natuur. Ostende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die gaan ze maar naar zand zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte voskostem. Zand voor. Ze menen, lok jong. Als wij elkander toebehoren, zullen wij steeds gelukkig zijn. U hoort de muziek van Gert en Hermien met Geen Rozen zonder Doornen. En daarvoor Max van Praag met de nummer uit 1952, Gluk af ook hoor je natuurlijk nog uh, het Zandvoortse lied uh, uit 1915. We gaan naar Zandvoort bij de Zee. En ik ben helemaal vergeten, ik moet nog eventjes uh, uh, aankondigen dat uh, de muziek vandaag wederom is uh, beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Die, uh, elke week uh, geeft hij me een verzameling met cd's en, uh, en plaatjes wel te verstaan op vinyl. En dan zegt hij van kijk er wat leuks leukste zit voor het komende programma. Dus... Uh, Bordervol muziek, eh, want eh, voor het hele jaar, nou misschien wel voor de komende paar jaar, heb ik genoeg muziek eh, met dank aan Cor Zometeen op de radio, de Butterflies, met ik wou dat ik maar weer een cowboy was. Ook Willy Durby komt eraan, maar nu eerst diverse artiesten zingen met u samen, met u onder een paraplu. Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw, mag ik u een eindje vergezellen? Ik tegen meneer Dat ga ik zalik, maar dadelijk vertellen Pardon je Maar het regent zo Kom geeft u mij een arm Het mag niet van me moe meneer Maar het is wel lekker warm Samen met u Onder een paraplu wit. samen Meneer Bij de halte van mijn negen oh, oh, oh. Pardon vrouw, De tram is weg Ik breng naar de bus mag niet van mijn moe, maar het is wel lekker knus. Samen met u onder een paraplu, Lilibi, samen met u onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Ze wandelden ze hand in hand met de regen in de nacht. Hij zei: Je als op die plas, de weg is hier zo smal. En ploemt ze naast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 Ik heb een paraplu gevonden. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat... Wat hij zag Hij zocht een baan in kliegen was klein geboren. Zijn vader was werkloos, de troepen geloofd en was niet aan haar moe beschoren. Toch voelde klein Schepke de nog niet, de straf van de kleine misdeelde. De donkere bracht hem zelfs geen verdriet als hij in het straatveld daar speelde.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 Toch was nog de opstand niet in hem gewekt, al liep hij in twee leggen klompen. De mensen op straat keken min op hem neer, zij wisten niet dat hij kon tonen. Hoe nedel klein zieltje van ons lieve heer toch onder die lompen kon wonen.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 En daarvoor de Barreflies ben ik waar dat ik maar weer een cowboy was. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 in de ochtend. Tijdens een bak koffie neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook, wie kent het niet, die oude serie Ja Zuster, Nee Zuster. En een van mijn favorieten uit die serie is hier, mijn opa. Luister u maar. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. bakkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In Niemand zoals hij, mijn opa, mijn opa, mijn opa, en niemand was zo aardig voor mij, in Europa, mijn in Europa. Europa, mijn opa, Nou, zo iemand als hij.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 liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ik wacht op jou. Al duurt het jaren. Ik weet dat mijn hart. Voor jouw plek slag En komt je schreeuw Op jou en mijn gedachten volgen jouw steeds van reet tot reet. Ik bid voor jou. Lang. Ik wacht op jou. Ik heb van jou Gehoord. Geen enkele brief. met Ik Wacht Op jou. En de volgende artiest is Antoon Manders... beter bekend als Tom Manders. Ook bekend als Doris natuurlijk. Geboren in Den Haag op, in oktober 1921. Exacte datum weet ik niet, maar... hij is overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlands tekenaar, komiek, cabaretier. In de laatste functie werd hij met name bekend. Natuurlijk, hoe kan het ook anders als Doris. En u hoort hem nu? Doris met Lompen en Metalen.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 Nog slechts een schim van wat ze was toen ze in de tijd begon. Maar ze deed nog steeds koket tegen een falke potjeket. Die daar was opgehangen aan een sissisere bed. Daar wou geen mens toen nog een stuiver meer voor geven. Maar daar kon Doris toch nog een poesie goed van leven. Wie heeft er nog lampen?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 Momenko is klein en heeft twee kromme dunne benen een buikje en een kale kop en stenen. mijn tante Truide is heel zwaar dus zijn het antipoden met één klap van haar lieve hand zou zij je kunnen doden maar ondanks dat verschil hebben ze beiden toch één hartstocht ze zijn graag op het water waar de oom een oude schuit kocht hij plaatste een oude motor en het timmerde een kajuit hij de zweetend en riep zondag gaan we lekker uit de nieuwste hobby van mijn ome Kootje Dat is gaan varen in een motorbootje Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn Maar Tante Truiden is aan boord, de kapitein, plots plots. De zondagmorgen kwam de hele buurt, stond op de kade de grinnige bij het zien hoe proviant werd opgeladen En rieper riep er kover ga je met die ouwe onderzeer Koop beet dus op zijn hangsnor en zei dat is een jachtplebeer Toen Tante Trui instapte maakte het schuitjes waar slagzij. slag zei. Ze stapte plecht op de plecht, ze glibberde en daar lag zij De buren op de kade lagen krom van lepermaak Ko riep wat let met tuig op het kwikje aan me de nieuwste hobby van mijn omerkootje Dat is gaan varen in een motorbootje Hij is te sturen maar en dat vindt hij fijn Maar Tante Trui is aan boord, de kapitein klopt klopt Mijn Tante Trui mankeerde niets, maar het boord had een scheurtje Ko riep je neer, ze zien je hele directeurtje. Haar weinig elegante houding werd nu nog een kuiser. Ze brulde, koos schiet op, ik ben kaptein op deze kruiser. De motor aan, ik steek van al de kinderen in het vooronder. Een beetje bakboord sturen, ko toesuppert voor den donderdag. En langzaam pruttelend liep de schuitie wat onstuurbaar bleek. En die de kruising van een mestpraam en een zuur leek. De nieuwste die van mijn oma-kootje, dat is gaan varen in een motorbootje. Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn. Maar dan ten dat is Hamburg de kapitein, plots, plots. U hoort de muziek van Kees Pruis met oma. Oma-kootje met zijn motorbootje, oma-kootje. Niet oma, maar omekootje met zijn bootje. En daarvoor Wim Zonneveld met het, het wasgoed. De volgende artiesten zijn de Kalima Hawaiians. was een groep die in 1934 werd opgericht door gitarist Bill Buisman. Ze speelden Hawaii-muziek met als kenmerk de steelgitaar. Die in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw populair was in Nederland. Er bestonden talloze orkestjes die Hawaii-muziek speelden. De Kalima Hawaiians is hun bijpassende tropische outfits waren het bekendst. En I'm oh. <laughs>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 Met Hip hip hoera. En daarvoor leentje van kapellen het tuintje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Kordraaier. Voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Uiteraard als u het programma gemist heeft. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals raad. En uiteraard volgende week, dinsdag ben ik er weer. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens... Dat zag beren broodjes smeren, oh wat was het was een wonder, was een wonder, boven wonder dat die beren smeerden, konden, hi hi hi, ha ha ha, stond er bijna, erna, ah, groen. Verzaagd en ph heel vermand. De een die blies, dat fluit, de fluit, de fluit. En de ander, die sloeg de trommel. Toen kwam op de jager, jagerman man. En heeft er een geschoten. En dat heeft naar men denken, denken kan. De ander, er verdroten. Stuif je met uw blanke veel, dan vlieg je niet door alle weer, kan geen regen buideren, als rond wat heet en veer. Altijd proffer in je kuif zijn uw pluimpjes blanke duif. Altijd proffer in je kuif zijn je pluimpjes blanke duif. Wel, wat zeg je van mijn kiepen? Wel, wat zeg je van mijn ham? Hebben ze dan geen mooie veren? Of staat u de kleur niet aan? Was, wat zeg je van mijn kiepen? Was, wat zeg je van mijn ham? Ik zei de baljaap, ik zei de baljaap, ik zei de baljaap, ik sta stil. En waarom zou ik stil staan? Ik heb van mijn lieve geen kwaad gedaan. Ik zei de baljaap, ik zei de baljaap, ik zei de baljaap, sta stil. Op Mariannetje stroop in kannetje laat de poppetjes dansen, hij wiegt het kind, hij roert de pap, laat zijn hondjes dansen. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van, 1, 2, 3, 4, hoedje van, papier, heb je dan geen hoedje meer, maak er even... Tot zover het ritme van CFR Via de kabel op 104.5.